wat duidelijk doen. Wat gaan we doen? Nou, ik begin met de uh, Obsessions One Year Anniversary in de Escape vanavond. Uh, 12.50 en voorverkoop bij C-Dance. Line-up is Michael Mendoza. Irwan, Alvaro, Brian Tundra en Santos. Frank? Oké. Okay. Flava, Weyland, Pereira, DJ Willy, Alex, Guy, Kira en Mimo. En vervolgens gaan we weer naar onze vriend van de show... Raimundo met zijn Framebusters programma zaterdag ook in de Escape. prijs is 15 euro met een line-up van uh, uiteraard Raimundo versus Frederik Abbas, MC Bounty en DJ Ruby Wax. Daarna heb ik Kiss, keep it sexy and sophisticated in The Cent in Amsterdam, ook morgen. Met een line-up van Brothers in the Boot. Gregor Salto, Roog, Sunnery James, Ryan Marciano, Sydney Samson en MCG. 17,50 entree. Even kijken. En dan heb ik hier Fris in de Powerzone. Oh, Dit is voor vanavond trouwens. Uh, ik zie geen line-up. Dus ik zou hem even kijken op www.wijzijnfris.nl. 15 en ja, euro entree. Morgen nog één feestje op, uh, in Bloemendaal. Het slotfeest van de Republiek. ja. Ik hoop dat je kaarten hebt. Zo niet. Ze zijn niet te koop. Oké, okay, ik, ik... ik dacht... Het was toch altijd gratis, die Republieksfeest? Dat he? is gratis. Maar, maar dit is zo speciaal. het openings- en het slotfeest... moet je even langsgaan en even een kaart halen. Okay. Zorg dat je erbij bent. Nou, dan ga ik meteen door naar zondag... in BLM 9. De closing party. Nee. Jawel, at... het is de closing party. Het allerlaatste okay. alle feest. Oké, okay, nou, at the beach... with Ferry Corsten... met de line-up... Verder, kosten. Met een drie uur lange set uh, een drie of drie een vier uur, uur lange set, daar wil ik vanaf uur, drie zijn. Uur lang, drie uur lang. Hij moet ook uh, zijn pauzes uh, in, hè? Oké. Okay. Uh, prijs is 12,50 aan de deur 15 euro. Voor meer informatie: www.1management.nl. Dan gaan we naar de Bloomingdale Slotfeest XXL Closing. Aan de, 15 euro, aan de deur 20 euro. Met een 2. Twee podia's, twee oh. Full Moon Stage, Sunnery James Ryan Marciano, Afro Jack, Leroy Styles, Grandmaster Izzy en Zaldi MC en de Sunset Stage. Gregor Salto, Lucian Ford, Ricky Rivaro, Frederick Abbas, Mitchell Niemeyer, MCG en Glenn Helder on Percussion. En dan tot slot, Nope is Dope at the Beach, zondag van 2 tot 12. Even kijken, 12.50 is de entree en hebben we... Drie area's, nee, twee area's. De Nope area is Sydney Sampson, Gregory Hartwell, Billy de Klit, Sean Mark Benjamin. Dira Sheet Erwan Kenneth G., Abster, Base Swedish House Mafia, Fato Gonzalez, <laughs> MC Chen, Dyna, JB, Nizzle, Masterly, Eddie Richmond, Dua en Franklin. En ik neem nu even een slokje water. Dat is jou helemaal toegekomen. Nu de Swedish House Mafia! En je wordt het al: Miami Tui Pizza! Zo meteen, een uur lang nos op, the one and only DJ Sydney. ga er maar voor zitten, of ga er maar voor staan, check it out! We had some PVC, and then I'll film it all, up on my JVC Scene one. everybody get in your position, pay attention, and listen, we're trying to get the sort of one take. so let's try and make that happen, take one She posts for FHM She like my black LV We spilling LPR Up on my APC I'm in my PRPS And my night SB's Raving with SHM London to NYC I got my visa and my visa Hadiva and Hadila Bitch I'm upon With the Swedish House Mafia You can find me on a table Full of vodka and tequila Surrounded by some bunnies And it ain't fucking Easter I'll wake up in the morning With a Marquesa Bambisa With a girl that like a girl Like Lindsay Lowe and Queen Latifah If you niggas are ballin' Then boy I must be FIFA And that's the procedure From Miami to Akiva Een gave track. De Swedish House Mafia, Miami 2 Ibiza. En je hoort het al. De explicit radio version. En hij is weer terug. Harder dan hard. Een uur lang. DJ Dion zit nu non in de mix. Dit is jouw CWM's antwoord. See it keihard door je speakers. Make some noise. Stop.